Kees Groot met het NOS Journaal. De Wings een aantal keren laten dalen en stijgen. Dat is de conclusie van de Franse onderzoeksraad in een tussenrapportage. De dalingen werden opgemerkt door de luchtverkeersleiding... die de co-piloot terug te keren naar de voorgeschreven hoogte. Onduidelijk is of Lubits toen al het vliegtuig te pletter wilde laten slaan... of dat de dalingen een oefening waren voor de terugvlucht naar Düsseldorf. De vijfjarige jongen die sinds gistermiddag vermist werd in Duitsland, vlak over de grens bij Venlo, is dood teruggevonden. De kleuter lag in een plas bij de plaats Herongen. Daar was hij ook het laatst gezien. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Duitse en Nederlandse politiemensen hebben uren naar het kind gezocht. Hij was pas zes dagen in Duitsland. Hij kwam uit Servië en zat met zijn ouders in een opvangcentrum. Het Openbaar Ministerie gaat een activist vervolgen omdat hij fuck de koning heeft geroepen. Abdul Qasim al Jaberi werd november vorig jaar bij een betoging tegen Zwarte Piet opgepakt. Hij wordt vervolgd voor majesteitsschennis. Volgens het Openbaar Ministerie weigert de man een opgelegde boete van 500 euro te betalen. Daarom ziet het OM zich genoodzaakt hem te dagvaarden. Zijn advocaat vindt dat bizar omdat mensen volgens hem vrij zouden moeten zijn om een stevig standpunt in te nemen. Het Franse satirische blad Charlie Hebdo heeft in New York de prijs voor de vrijheid van meningsuiting van de Amerikaanse schrijversvereniging PEN gekregen. Niet alle aangesloten schrijvers zijn het met de keuze eens. Zes prominente auteurs boycotten het gala. Meer dan honderd schrijvers teken de protest aan. Ze vinden dat het blad bepaalde groepen en in het bijzonder moslims beledigt. Het weer, buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Het is tussen de 14 en 16 graden. Morgen valt vooral in het zuiden en oosten nog een bui. En overal schijnt de zon geregeld. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMUB. Op de A29 bergen op Zomer-Rotterdam. In beide richtingen voor de Heijnenoordtunnel 2 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Fusion heette dat, en uh, dat was natuurlijk Stevie Wonder... en uh, van het album Songs in the Key of Life. Goed, dan gaan we straks weer mee verder... want ik ga u natuurlijk eerst zoals dat uh, te doen gebruikelijk is. Even kijken hoor, want ik, ik zit hier een beetje te rommelen met een muis die het niet doet. Hoe uh, zit hij nou? Oh daar. Ja, ik moet het allemaal een beetje... <laughs> Zo, oké. Okay. Nou, ehm... Um, Gaan we doen? We gaan nu de top 3 presenteren van de Vinyl 50. En er is een meneer, die is er nieuw in binnengekomen. En die, uh, nou ja, goed, dat vertel ik u zo. We beginnen met de plaat die vorige week nieuw binnen is gekomen. En die uh, nu dus op de derde plaats staat. Jawel, de derde plaats: En dat is Blur. Get lonesome streets. Dan gaan we naar nummer twee. En uh, dat is Sufjan Stevens. Twee weken geleden stond hij op één. Toen zakte hij naar drie. En nu staat hij weer op twee. I should have known better. Sufjan Stevens. Heet de man. En Carrie and Lowell heet het album. En uh, dat staat nu al een aantal weken hoog in de vinyl 50. Ik zei u al... Twee weken geleden stond u nog op nummer 1. Vorige week zakte hij naar 3. En deze week is hij weer gestegen naar nummer 2. Vind ik toch wel uniek hoor. Die man, ik had nog nooit van de kerel gehoord zeg. Maar uh, de vinylkopers, de mensen die LP's kopen... die. Uh, die vinden hem kennelijk erg leuk. En uh, daar gaat het ook om. natuurlijk Ja, uiteraard. Daar gaat het om. Goed, de nummer 1 dus. En uh, die man die heet Jacko Garner. En uh, die kwam deze week nieuw binnen. Ja, echt waar. Nieuw binnen en gelijk op 1. Dus er zijn heel wat uh, LP-kopers die deze manier waarschijnlijk goed kennen. Ik, ik kom allerlei artiesten tegen waarvan ik denk van... Nu, nooit van gehoord. Maar dat geeft allemaal niet. Dat maakt het alleen maar leuk. Uh, Jacko Garner heet het nummer. Nee, zo heet, zo heet de artiest. En de plaat heet Another You. Nummer 1, dus in de vernieuw 50 Jacko Garner. Het album het heet Hypnophobia. En uh, het liedje wat we ervan draaiden, dat heette dus uh, Another You. Gaan we nog even wat andere dingen vertellen? Misschien wel leuk dat u dat even weet, natuurlijk. Ja, dat vindt u wel leuk. Dus um, op 4 in, in de lijst, ik vertel u even de, de top 10, is gestegen Jeff Buckley. Daar hebben we het eerste uur al iets van gedraaid. De jeugd van tegenwoordig, die staat op 5, Mumford and Sons. Met Wilder Mind. Die, uh, die zijn uh, nieuw binnen. En daar gaan we straks iets van draaien. Uh, die zijn dus opnieuw binnen. Ook nieuw binnen op 7 is The Wolf. Dat is een Nederlandse progrockband. zou ik maar zeggen. Uh, Live and Outer Side. Dat is nummer 7, op 7 binnengekomen, dus nieuw binnen. Gezakt naar 8 is Alabama Shakes, het album dat vorige week nog op nummer 1 stond. Dan ook gezakt uh, Kovacs, Die stonden vorige week ook nog in die. Top 3. En Boudewijn de Groot. Ja, dat doet mij wel deugd. Die is gestegen naar 10. Vorige week dus nieuw binnengekomen op 29. En Boudewijn de Groot met het album Achterglas staat nu dus op de tiende plaats. Dus die is gewoon lekker gestegen. En wordt dus derhalve goed verkocht. En dat doet mij deugd. Jawel, vind ik prettig. Badoein de Groot is dus op 10 in de top 10 van de Vinyl 50. Misschien volgende week wel in de top 3. Als u goed uw best doet, als u hem allemaal gaat kopen bij de winkel op Vinyl, dan komt hij misschien volgende week wel in de top 3. Ja. En weer even naar ons classic album. Stevie Wonder, Songs in the Key of Life en Sir Duke. By the morning off. In the midst of herself and Santa Claus, she brings gifts through her breath. Morning rain gently plays her rhythms on the windowpane. pane, giving you no clue of when she plans to change to bring rain or sunshine so Soft was dat. Ja, steen genade als die nummers in elkaar overlopen. <laughs> Dan moet je snel wezen om het weer uit te zetten. Summer Soft was dat van uh, het album Songs in the Key of Life. En um, daar komt straks nog een paar liedjes van. Ik ga ze niet, kan ze niet allemaal draaien. Als ik tenminste ook nog een beetje wat uh, vinyl 50 werk wil doen. Dus dat gaat helaas niet. Maar oké. Okay, nou ja, de mooiste nummers draaien we wel. Daar gaat het om. De bekendste. Ehm... Um, Wilder Mind, dat is de titel van een album van Mumford Sons... dat uh, deze week nieuw binnenkwam in de Vinyl 50. En dat nummer Wilder Mind, de titelsong, die draaien we. Mumford Sons. In your eye, flash your flesh, desperate for me Deze week in de vinyl 50 van week 30. En dat is deze week een lekkere plaat. En uh, er zijn er nog meer nieuw binnen. En daar gaan we straks nog meer van draaien. Althans, uh, als ik daar aan toe kom natuurlijk. Want het belangrijkste in het programma blijft natuurlijk ons classic album. Want daar blijven we natuurlijk... Dat is het belangrijkste. En dat larderen we dan met nieuw werk uit die uh, top 50. En ja, vandaag is het een beetje veel. Omdat we natuurlijk weer een dubbel LP onder hebben. Namelijk het album Songs in the Key of Life van Stevie Wonder. Een van de bekendste liedjes van het album. Uh, zeker omdat het geschreven is voor zijn pasgeboren dochtertje Aisha. Uh, is natuurlijk Isn't She Lovely. Met babygeluidjes vooruit. Kindje spelen, kindje huilen, kindje lachen, ja hoor. Yeah. Tussen zit al een volwassen vrouw van Dik in de Twintig, maar goed. Well. Ze is al dertig. Well. <laughs> Dik in de Twintig, ze is al dertig. Well. Bijna op. Ja, Aisha heet ze, en uh, het is uh, dus de dochter van Stevie Wonder. En daar gaat dit liedje over... En toen was ze pas geboren in 1976, toen vind ik dan bij maat Ja, want met de tijd uh, ga je weer naar een andere draaien. Er is ook weer zo'n nummer dat door een ander gecoverd is... waarvan ik zeg, ja, sorry, maar gaan wij dan toch het origineel... maar ook meneer Michael, George Michael, heeft zich uh, aan het uh, volgende nummer vergrepen, vind ik. Maar ik hou het toch lekker op de originele uitvoering van Steve Wonder, hoor die blijf ik toch 80 keer mooier vinden. Zo niet 100 keer. Stevie Wonder en uh, S Around the sun the earth knows <middels> it's revolving and the rose buds know the bloom in early May Just as hate knows loves cure you can rest your mind for sure Tomorrow. but in De versie, hè? Well, ja, ik weet er wel. George Michael heeft er ook een versie van gemaakt. Maar helaas. Ik hou het toch lekker op deze, hoor. Swing meer. Maar ja, dat is aan de heer Stevie Wonder. Is dat wel toevertrouwd? Dat swingen. Goed. Het is dan uh, hebben we straks nog één track te goed van, uh, van uh, dit album. Maar ik ga u eerst nog even iets laten horen van een album dat uh, wederom dus nieuw binnengekomen is in die Vinyl 50. Uh, het leidt Live and Outer Side. En dat is het eerste volledige live album van The Wolf. Uh, dat is een Nederlandse band. De, de, de volledige de opnames voor dit album werden grotendeels gemaakt in een uitverkochte melkweg in Amsterdam. Een avond waarin uh, de wolf als van op opdreef was en een intense chemie tussen band en publiek ontstond. De plaat verschijnt uh, op dubbel 180 grams gekleurd vinyl dubbel cd. En natuurlijk ook uh, de, eerste, uh, de eerste 666 LP verschijnen als uh, gelimiteerde opgave op blauw-rood vinyl. Nou, dat is natuurlijk ontzettend leuk. We gaan uh, dat blauw-rood niet draaien. Want ik heb hem gewoon hier op de computer staan. Want ik ga niet al die albums kopen natuurlijk. Want dan wordt het helemaal een schip van bijleg, dit. Uh, de Wolf is, heet dus de band. En het nummer wat ik ervan draai... wat opgenomen is dus in de Melkweg in Amsterdam. En dat heet Stand Up Paul. Een beetje die purple achter zou ik ze zo bijna zeggen. Maar uh, wel lekker. Nederlandse band dus. En ze heten de Wolf. En de opnames die zijn uh, in, gemaakt in de Amsterdamse Melkweg. Jawel, daar zijn ze opgenomen. Prachtig mooi. Nummer heette Stand Up Tall. En dit album kwam dus in uh, nummer 7 binnen in de vinyl top 50. Nou, het is uh, bijna gebeurd. Ik ben bijna vanaf. Ik doe nog één liedje. En dat komt uiteraard van ons Classic Album. en de mooie swingende afsluiter. Lijkt me helemaal goed. Dit waren ze. Classic Album was deze week Songs in the Key of Life. We rijden nieuwe platen uit de vinyl 50. We worden de top 3. En de vinyljaren is volgende week weer terug. Ik hoop dat u het eh, ondanks alles een beetje leuk gevonden heeft. Ik ben er weer morgen om 12 uur met de lunch met Dolly samen. En eh, voor nu bedankt voor het luisteren.